11 uur. Door Al Megens met het NOS Journaal. Namdirecteur Atema heeft spijt van de onrust die hij heeft veroorzaakt... bij de bewoners van het aardbevingsgebied in Groningen. Atema zei begin deze maand in de NRC... dat er geen 26.000 huizen hoeven te worden versterkt, maar slechts 50. Volgens hem is de kans op aardbevingen in de toekomst veel kleiner... nu de gaswinning wordt beëindigd. Tegen RTV Noord zegt hij dat het hem spijt dat hij de frustratie liet oplopen... Toch blijft hij erbij dat een grootschalige versterkingsoperatie waarschijnlijk niet meer nodig is. Alleen het getal van 50 had hij niet moeten noemen, zegt Atema. Opiniemaker Siewert van Linde heeft volgens de Volkskrant wel fors geld verdiend aan de import van Chinese mondkapjes. Vermoedelijk miljoenen euro's. Zelf deed Van Linde steeds alsof hij aan de import niets overhield. In maart vorig jaar was er een tekort aan mondkapjes om zorgmedewerkers te beschermen. Met twee anderen richtte Van Linde een stichting en een BV op om in China mondkapjes in te slaan. Met de overheid werden twee overeenkomsten ter waarde van 100 miljoen euro gesloten. Van Linde zegt dat het verhaal in de krant vol onjuistheden zit, maar dat hij er om juridische redenen niet op kan ingaan. Tussen de 60.000 en 75.000 Nederlanders staan met langdurige coronaklachten onder behandeling van een fysiotherapeut. Hun aantal is sinds begin dit jaar ruim verdubbeld, meldt het AD. De beroepsvereniging is beduust en zegt dat hieruit blijkt dat de zorg voor coronapatiënten verplaatst naar de eerste lijn en naar de fysiotherapie in het bijzonder. Bij de aanvaring vannacht in Groningen is een scooterrijder licht gewond geraakt. Kort na middernacht voer een schip in het Van Starkenborg kanaal in Groningen tegen de Gerrit Krolbrug. De schade is groot, zo staat het brugdek schuin en is een deel van de brug zelf beschadigd. De brug is afgezet.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 Zin in CFM. CFM. Met nu. Goedemorgen, Zandvoort. No paint, trains on the ground. No kids with spray can drown. No offense is. So much in a straight line, deafening the sound of the helpless. It's a city of a thousand heartbeats, oh, no I'm for another soul. Same building on a different street and nobody knows. Terry Day. For the holding walkers the people still need cash To buy their freedom Moving forward Walking back Everyone is falling We don't see them They away from a struggle Bad luck Money slipping right through the cracks we don't know what we really have Luisteraars. Dit is Goedemorgen Zandvoort en we zijn fijner op deze uh, beetje zonnige dag er weer te zijn voor u. We hebben een uh, interessant programma en ik ga u van alles over vertellen vandaag. We gaan uh, beginnen met wie er allemaal meegewerkt hebben aan deze uitzending. De techniek die wordt verzorgd door Pim Groof. De muziek is samengesteld door Jelme Koper. Uh, de redactie was zoals altijd van Gert van Kuik en de presentatie wordt door mij gedaan Roy Dongen. In het eerste uur uh, gaan we luisteren naar een interview met de GGD, althans met de woordvoerder van de GGD, de heer Groustra. Daarna komt uh, een update over activiteiten voor Pride at the Beach door de bekende fotograaf René Zuiderveld. En het laatste onderwerp in het eerste uur is een terugblik op de invalavond van de Formule 1 door Robert van Overdijk van het Circuit. Um, en in de tweede uur gaan we ook weer hele spannende dingen doen. We gaan het over de horeca hebben, over de nieuwe coalitie, over scheuringen in de VVD... Uh, en over Zandvoort op zaterdag. Dat wordt dus heel erg spannend. En we hebben, zoals altijd, fantastische muziek voor u. <coughs> Als het goed is, heb ik nu aan de telefoon uh, de heer Goustra. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Goustra. Hoe maakt u het? Uh, uitstekend. En u? Nou, ik maak het ook uitstekend, want ik was gisteren bij u op bezoek... Uh, uh, waar ik op zeer efficiënte wijze uh, in mijn schouder een, uh, een vaccin geplaatst plaats kreeg. Ah, dat is uh, goed horen. Ja, dus dat is in ieder geval een complimentje om mee te beginnen. Uh, want ja, we dus zijn natuurlijk heel benieuwd hoe het gaat uh, uh, met de GGD... en uh, met name gericht uh, op de inwoners van Zandvoort. Ja, het gaat uh, goed eigenlijk... We zijn druk uh, bezig met vaccineren natuurlijk. Ook nog steeds met testen. Want dat ja. is uh, minstens zo belangrijk nog op dit moment. En we zien dat alles uh, goed gaat. Er komen steeds meer vaccins uh, beschikbaar. We kunnen steeds meer prikken zetten. Uh, personeel heeft er zin in. Uh, de mensen zijn uh, uh, ook heel erg positief. Dus uh, ja. ja, eigenlijk gaat alles goed. Ja, nou... Uh, uh... Dan ben ik natuurlijk weer iemand die wat kritische vragen gaat stellen. Ten eerste, uh, ja, het was allemaal heel positief. Het was uh, uh, gezellig in Haarland. Mensen waren aardig. Het verliep allemaal uh, uitstekend. Dus ik, uh, daar niets anders dan mijn complimenten voor. Heb ik ook uh, overgebracht aan de medewerkers daar. Um, maar in Zandvoort, um, als je een, een vaccinatieoproep uh, krijgt via je huisarts of de brief. Uh, dan moet je een afspraak maken online op basis van je uh, postcode. Nou, nu hebben wij de afgelopen dagen allemaal meldingen gekregen... van mensen die tot Eindbuiden, uh, Beverwijk, Rijswijk... Uh, zouden moeten gaan om uh, de vaccinatie te krijgen. Terwijl ze dus eigenlijk ook in een risicogroep zitten. En in Zandvoort zelf uh, ben je pas aan de beurt tweede helft juni... zo ongeveer, als je, een, uh, als je niet uh, kan reizen naar een andere plaats. Weet u uh, hoe dat zit? Uh, ja, je, je bedoelt dat uh, mensen die in Zandvoort wonen niet in Zandvoort geprikt kunnen worden. Ja. Uh, denk je niet? Ja. Ja, dat heeft wel alles mee te maken dat er, uh, de vaccinatielocatie in Zandvoort... Hè, dat is een, is een kleine mobiele unit. Waar uh, zo'n zo 78 mensen per dag geprikt kunnen worden. En al die slots zitten helemaal vol. Dus uh, helaas is het inderdaad niet mogelijk om daar nog... Uh, Gepikt te kunnen worden. Ja. En die locatie die staat daar, die is maar open tot 6 juni. Die is uh, in maart opengegaan. En de maximale termijn dat hij daar uh, mocht staan was 10 weken. En dat is op 6 juni verstreken. Uh, Aha. Dus uh, daarna gaat die weer weg, in land. En Mogen we dan weten wie uh, de Snowdaard is die over deze vergunning en toestemming gaat? Want dan gaan we die natuurlijk volgende uitzending hier vragen om eens even toe te lichten waarom dat maar 10 weken mag. <laughs> nee, dat, dat is niet zozeer een uh, vergunningen kwestie. Uh, dat, die unit hebben wij aangevraagd bij uh, de, de landelijke GGD. Ja. En uh, zo'n, ja, het is een soort staakerrifter, hè? Die staat ergens uh, minimaal een dag en maximaal tien weken. Ja. En wij hebben natuurlijk in z'n gekozen voor die maximale uh, periode van tien weken en die is straks gewoon voorbij. Ja. Maar ja, ik, het is coronatijd, dus ik vind de uh, regeltjes en uh, dingen van Max en min. Dat is, dat is toch niet zo... Uh, ja, een sporthal is ook niet ingericht als een ziekenhuis op zich. Dus kunnen we toch nee, wel wat langer mee doorgaan. Maar, maar gelukkig is Haarlem ook uh, heel erg tussenbij. Ja, maar niet voor iedereen natuurlijk. Er zijn er veel mensen die, geen, uh, goed open, die niet met de auto kunnen... en niet optimaal met het openbaar vervoer. Kijk, 78 mensen is niet zo heel veel. Ik denk, we hebben hier ook een hele grote sporthal trouwens. Ja, uh, alleen vooralsnog is het helaas uh, niet het idee dat er ook nog een extra vaccinatielocatie geopend wordt. Dat heeft ah. ook alles te maken met het aantal vaccins en uh, het gegeven dat we wel efficiënt moeten vaccineren. En dat brengt helaas met zich mee dat we niet in, in elke gemeente een nieuwe locatie kunnen openen. Ja, oké, okay. dat is uh, duidelijk. En helaas kunnen Pfizer nog niet uh, uh, via de huisarts uh, doen. Dus uh, mensen moeten dus per se naar een, naar een GGD-locatie daarvoor. Ja, klopt inderdaad. Ja, we moeten dus even wachten op de toestemming van de Europese Unie, uh, van de hoe weet het ook alweer, de EMA, om uh, ook, uh, de nieuwe vorm van Pfizer dan ook gewoon via de huisarts te kunnen laten doen. Ja, wellicht dat dat uh, op een gegeven moment een uh, optie is. Ja. En er is niet een, uh, een, een uh, oplossing om het toch, tof, toch te verlengen, denkt u, voor de inwoners van Zandvoort... die wat minder goed uh, te been zijn in de gezondheid? Nee, dat, dat gaat uh, voor ons nog niet gebeuren, helaas. En de uh, grotere kans is er dat misschien... Uh, uh, toch wel iets mogelijk is dat, dat mensen die minder goed uh, mobiel zijn... gewoon bij de huisarts gevaccineerd kunnen worden. Ja. ja, dat wordt nu ook gedaan. Alleen dan krijgen ze AstraZeneca. En, uh, uh, dus mensen die uh, ook in de groep zitten dat AstraZeneca niet verstandig is... die hebben dan geen keuze. Want die kunnen niet naar de huisarts. Want die heeft alleen maar AstraZeneca, vertelde die. Nee, klopt inderdaad. Maar er komen uh, straks ook weer andere vaccins beschikbaar. Ah. Uh, Jansen wordt bijvoorbeeld ook uh, straks in Nederland geleverd. En uiteindelijk is het wel zo dat alle vaccinatie, of alle vaccins die toegediend worden... ...goedgekeurd zijn door uh, de, de EMA en dus ook uh, geschikt zijn voor, voor iedereen die daarvoor in aanmerking komt. Gelukkig. En ligt u op uh, pijl op in deze regio wat betreft het aantal uh, vaccins dat gezet wordt? Uh, hoe bedoelt u nou, ik mag aannemen, we willen iedereen in Nederland ongeveer vaccineren die in de groepen zit. Um, en ik heb ook wel eens gelezen dat soms mensen niet opkomen dagen op de afspraken. Dus ja, als we 7 miljoen prikkers moeten zetten, dan hebben we in Nederland, of in onze regio, ook een bepaald uh, percentage mensen die nu aan de beurt is, of die allemaal uh, ook netjes komen. Ja, ja zeker weten. Uh, het no-show percentage is in principe niet heel uh, En de slots worden heel erg snel gevuld. Ja. Dus uh, wat dat betreft uh, gaan, lopen we prima volgens schema. Oh, dat is wel een heel erg goed nieuws. Want ik heb wel begrepen dat op het, uh, de televisie op sommige plaatsen... dat mensen wel eens niet kwamen op de afspraken. Maar dat is in deze regio dus heel netjes geregeld. Nee, daar hebben we in onze regio gelukkig is het niet zo erg last van. Ach, wat een nette regio wonen we toch met uh, gezonde mensen... met verstandige ideeën en uh, plichtsgetrouwen aan afspraken nakomen. Ja, precies. Ja, nou, ik ben blij dat u het ook weer eens bent. Uh, <tossimus> verwacht u dat het nog uh, uh, lang gaat duren voordat iedereen uh, ingeënt is in deze regio? Uh, niet heel erg. Uh, we zitten nu ongeveer uh, half mei natuurlijk. En uh, in principe, als we volgens uh, de planning zo doorgaan en de vaccins worden uh, geleverd volgens schema, dan heeft iedereen. Uh, ...in juli zijn eerste prik kunnen halen. Oké, okay, dus dat betekent dat we gewoon in augustus uh, volop uh, zandvoort open kunnen doen... ...de toeristen kunnen verwelkomen en uh, de economie weer kunnen laten draaien. Nou ja, het is natuurlijk wel zo dat je na die eerste prik nog niet uh, helemaal beschermd bent. Uh, dan ben je na de tweede prik. Oh jee. En het is ons nog onduidelijk of uh, en in hoeverre je na die eerste prik het virus nog steeds kunt doorgeven... Uh, het is wel zo dat je uh, in ieder geval minder ziek wordt en de kans op een uh, ernstig ziekteverloop niet heel is. Maar we adviseren mensen die uh, uh, echt net de eerste spreek gehad hebben, toch wel echt om zich nog steeds aan de maatregelen te houden, tot dat duidelijk is in hoeverre je het uh, virus echt niet meer kunt verspreiden. Ah, ja. ik, heb, ik heb het gisteren wel gevierd op een terras... met een uh, lekkere prosecco natuurlijk. Maar uh, ik heb me wel bij aan de maatregelen gehouden. Met één iemand uit een ander huishouden... en uh, mondmaskertjes bij het opstaan. Nou, dat lijkt me een keurige manier om dat te vieren. Ja, toch? Ja, ik vind dat moet wel gevierd worden. Ik heb het ook gedeeld op social media... maar ook mijn studenten, want ik geef ook les... op te roepen van, uh, kijk, uh, hij is gezet. Ik leef nog, er is niets aan de hand. Uh, het gaat allemaal goed. Althans tot nu toe. Oh, uh, bijwerkingen. Dat is natuurlijk ook heel interessant. Ik uh, ben nu uh, een, uh, een proefkonijn geweest. Dus ik kan vertellen dat ik zelf uh, s'avonds een beetje warm werd. Een heel klein beetje een vogingje had. Uh, dus nog maar een extra glaasje wijn genomen. En daarna naar bed gegaan ben. En uh, verder ging het helemaal goed. Is dat uh, gebruikelijk? Uh, ja, ja. Uh, je krijgt natuurlijk een, een klein stukje virus eigenlijk ingespoten. Uh, dus in die zin is het normaal dat je een, uh, een beetje bijwerking krijgt... omdat je lichaam daarop reageert. Uh, de meeste mensen die hebben uh, vooral een beetje last van de arm... op het plekje waar de prik is gezet. Ja, die uh, een Dat kan een paar dagen gevoelig zijn. En voor wie meer wil weten over de bijwerking... is het altijd goed om even te kijken op de website van Lareb. Dat is uh, L -A -R -E -B. L-A-R-E-B. Lareb. Uh, dat is een, een onafhankelijke organisatie in Nederland die alle meldingen van bijwerkingen uh, bijhoudt. Uh, dus daar kun je eigenlijk uh, wel een beetje zien wat je kunt verwachten. Oké, okay. maar dat is nou niet zo... Als, ik vind het altijd een beetje eng als, mensen, uh, als je dat teveel doet... want dan ga je, als je dan bij de sluiten van paracetamol leest... dan durf je het ook bijna niet meer in te nemen. Ik ben altijd een beetje bang dat, we, uh, dat alle uitzonderingen uitgelicht worden... en dat uh, de miljoenen mensen die uh, geen bijwerking hebben... dat we die dan vergeten. Ja, nee, dat valt er mee hoor. Uh, ik denk als je daar kijkt, dat, dat je juist wel een beetje gerustgesteld wordt. Oh, oké. Okay, nou, dat is heel erg goed nieuws. Uh, we hopen u binnenkort weer een uitzending te hebben voor een uh, nieuwe update. Ja, uh, uh, graag uiteraard. Oké, okay, en dan uh, wens ik u en uw collega's bij de GGD heel veel succes en ik kijk uit naar mijn volgende prik. Oké, okay, helemaal goed. Dank u wel. Fijn weekend. Fijn weekend. Oh ja. Come. genoten van het uh, nummer Seals, Summer Breeze van Seals and Croft. Uh, en het openingnummer overigens was All You Ever Wanted... Uh, van Wrecking Bone Man. En eigenlijk was dat misschien wel een, een betere introductie geweest... voor het volgende onderwerp. Want we gaan het hebben over Pride at the Beach... met de voorzitter van de jury. Eén, goedemorgen. Goedemorgen, René Zuiderveld. Bekende fotograaf, bekende exposant in het Zandvoortse Museum... Uh, en de nieuwe voorzitter van de uh, fotocompetitie voor Pride at the Beach. Ik voelde me bijzonder vereerd toen ik dat ineens uh, hoorde, dat ik dat mocht, uh, mocht worden. Ik uh, vond het heel bijzonder. Dus dat alvast om te beginnen. Nou, dat is in ieder geval een heel fijn compliment. We zijn erop blij dat je dat natuurlijk wil doen. Uh, en ja, we hebben natuurlijk een, een vakkundige jury nodig. En dan begin je met een voorzitter. En die verzamelt dan vanzelf al wat uh, andere vakmensen om zich heen. Dat hele proces, dat moet nog beginnen. Ah. Er zijn natuurlijk wel wat namen die zijn, uh, die, die zijn gevallen. Maar op dit moment is de samenstelling is nog niet helemaal uh, concreet. Ah. Zet mijn naam uh, bij, de, bij de, de, de shortlist van mensen die uh, gevraagd gaan worden. <laughs> <laughs> Bent u aan het solliciteren, meneer? Hè? Nee, ik zou niet durven, want ik zou natuurlijk veel te partijdig zijn... Uh, als ik in Zandvoort woon en dan ook in de studio zitten. Daarom, daarom. Maar ik ga natuurlijk niet zomaar zeggen nee, natuurlijk niet. Nee, uh, maar dan zou de partijdigheid misschien een klein beetje, klein beetje uh, onder uh, discussies kunnen komen staan. Maar de bedoeling is dus dat iedereen die maar zin heeft foto's instuurt... die te maken hebben met het thema Zandvoort Pride. Ja. Dat is de opzet. En ik, mijn eerste, allereerste gedachte daarbij was dus al direct... dat uh, heel veel mensen dan zouden kunnen denken van... oh, dan moeten wij dus foto's insturen van de parade. Van uitbundige feesten. Uh, ik wil heel graag benadrukken dat dat nou juist niet voorwaarde is. Het is ook heel mooi om iets in te sturen wat je doet denken aan Pride. Zodat we een heel mooi breed scala aan foto's krijgen. Okay. Dat is een beetje de, de, de gedachte die ik heb. Ja, dat klinkt heel erg goed. En hebben we, uh, zijn er ook categorieën waarin mensen foto's uh, uh, kunnen insturen? Die zijn er, maar die heb jij zo voor je neus liggen, toch? Nee. <laughs> nee. Ik ben, ik ben nu in, uh, interviewer en geen voorzitter van Private at the Beach. Mijn, oh, dat is toch weer verschrikkelijk. Ik dacht dat je dat al helemaal had, had gezegd en uitgelegd. Maar goed, nee. Um, kijk. Er zijn een aantal categorieën. Ja. Parade. Party. Cultuur. Diversiteit. En als laatste categorie jong en oud. Nou zijn dat natuurlijk uh, uh, categorieën waar je heel veel verschillende kanten mee op kunt. Ja. Zoals ik al net zei, je hoeft niet per se een foto van de parade in te sturen. Maar je zou wel een foto in kunnen sturen die zich achter de schermen van de parade afspeelt. Ja. Mensen die, op, uh, die zich voorbereiden en naar de parade toe lopen. Ook dat is natuurlijk best onder parade te schakeren. Leuk, ja. En kijk ook, kijk ook om je heen. Uh, als je foto's zou maken, of je hebt ze misschien nog wat in de kast liggen van vorig jaar. Kijk iets verder dan alleen de straat. Je kunt ook kijken naar de lucht, want daar hangt toevallig een hele mooie regenboogvlag. Uh, dus breed, breed kijken. Dat, dat, is het, dat is de grote tip die ik iedereen zou willen geven. Want dan krijg je speelse uh, uh, afbeeldingen... die niet allemaal op eens dezelfde lijn zitten. Ja. En als mensen nou zeggen van... ja, maar ik ben maar een amateurfotograaf. Ik ben nog helemaal niet zo goed. Uh, zeg je van, nou, dat is een, uh, uh, een reden om over bij stil te staan... of ze gewoon in, insturen, insturen. Insturen, insturen. Want... Dat is misschien een verrassende mededeling. Ik ben ook een amateurfotograaf. Dat meen je niet? Uh, ik heb dan misschien wel allerlei gekke, mooie dingen gedaan. die, die wat aandacht hebben getrokken en in bladen hebben gestaan. of uh, de, als gasconservator van het Zandvoort Museum. Yeah. Maar ook ik ben gewoon begonnen met het aanschaffen van een camera. En. ...denken van nou, ik ga beginnen... ...en ik keek de eerste week dat ik mijn camera op de keukentafel had staan... ...met angst en beven naar dat ding... ...want ik herkende alleen maar de aan- en uitknop... ...en de rest van de knoppen, ik had geen idee wat die konden doen. Dus uh, gewoon doen, gewoon doen, insturen. En of je je eigen foto's nou amateurfoto's vindt of niet... ...is niet van belang... Want ook een hele eenvoudige foto kan een fantastisch mooie sfeer oproepen. Een foto kan een gevoel oproepen, ook al is de foto technisch niet goed. Ja, ja. En dat zouden we leuk vinden, want dan krijg je dus ook een feestelijke collectie aan, uh, aan beelden. Dat klinkt heel erg interessant. Het is een, uh, meteen een cursus fotografie die we hier op de radio nu doen. <laughs> dat was mijn opzet, nou ook weer niet. <laughs> maar tegenwoordig, kijk, iedereen fotografeert. Ja. En je in, het is dus ook helemaal niet de bedoeling, dat denk ik dan, ga ik acuut vanuit, je hoeft daar niet met een spiegelreflexcamera foto's te gaan maken. Want met een goede foto gemaakt met je, met je mobiele telefoon bereik je ook vaak fantastische resultaten. ja die camera's worden ook steeds beter trouwens. En die worden ook steeds beter. En zelfs al, er zijn een paar mensen die ik ken, die uh, zijn verwoed uh, fotograaf met uh, Polaroid. Oh ja. ja. Nou, uh, dat is een hele bijzondere gekke categorie. Maar daarin zijn ook hele mooie foto's te maken. Dus jongens, kom gewoon, maak niet uit, maak foto's. En nogmaals? En maak van, het, en maak van de fotowedstrijd gewoon een feest. Dat klinkt natuurlijk heel erg goed, want een zandwoord houdt iedereen van een feestje, zoals je inmiddels bekend bent. Ja. <laughs> en uh, we hopen natuurlijk dat we tegen die tijd, uh, we hebben net de GGD uh, uh, aan de telefoon gehad, uh, en dat 1 juli zou uh, iedereen zijn eerste prik gehad moeten hebben. Ja. Dus dat zou kunnen betekenen dat een maandje later uh, we allemaal wel iets meer mogen. Ja, ja, ja. Nou is dat natuurlijk voor jullie, daar kan ik eigenlijk helemaal niks zinnigs over zeggen. Want uh, uh, ik ben dan de voorzitter van de, van de fotojury. Maar hoe dat met grote feesten en samenkomsten gaat, is natuurlijk nog allemaal heel, heel kwetsbaar. Ja, maar dat is dus het grote voordeel van zo'n mooie fotowedstrijd. Daar kun je uh, flexibel mee schakelen. Je kan er een evenement omheen bouwen, maar je kan ja. het natuurlijk ook van een groot deel online doen. En uh, op de billboards uh, en de, de apries uh, kunnen we foto's plaatsen, in het museum. Ja, ja exact, precies. En... Dus ik hoop echt dat, dat veel mensen zich uh, nu geprikkeld voelen om met, uh, in, in hun fotoarchief uh, te gaan zitten kijken. wat ze van vorig jaar allemaal nog voor moois hebben geschoten. Ja. En, en alle jaren daarvoor hebben we natuurlijk ook. En de jaren daarvoor natuurlijk. Vijf natuurlijk. jaar geleden zijn we begonnen. Ja, we zouden een prachtig mooi lustrum, uh, traditioneel lustrumjaar moeten vieren, maar we moeten nu toch een, een kleine, op allerlei details uh, een beetje aanpassen. Ja. Maar met z'n allen maken, maakt Zandvoort daar natuurlijk een, uh, toch een, een uh, memorabel feest van, dit, ook dit jaar. Ja, ik een tipje van de scenario oplicht dat we toch wel heel erg bezig zijn met uh, schakelscenario's. Dus scenario's die je kan opschalen en afschalen uh, afhankelijk van hetgene wat er gaat gebeuren. Dat we in ieder geval yes. uh, dingen doen. Hè? Amsterdam heeft natuurlijk gezegd, we doen geen botenparade. Uh, nou, wij zien ook de, een parade in het dorp, uh, zoals het normaal gesproken is, uh, niet, niet mogelijk. Want dan nee. krijg je dat er duizenden mensen langs de weg moeten staan. Maar pop-up parades zijn natuurlijk ook heel erg leuk. Dat plotseling ergens ja, een paar mensen op ja, staan. Ja, zeker. En René, een andere vraag. Uh, ja, nu we jou gevraagd hebben om juryvoorzitter te worden... kan je natuurlijk niet meer zelf meedoen. Dat, vind je dat niet jammer? Nee, dat vind ik hartstikke. Dat vind ik juist goed. Oh. Ik wil zelf helemaal niet meedoen. Oh. Oh. Nee, dat is prima zo. Het is toch best een dat leuke is... wedstrijd? Ja, maar dit is prima zo. Als ik in, ik heb daar, dat spijt mij dan niet. Als ik in deze functie zit... vind ik het heel logisch dat ik zelf niet meedoe. Ja, dat snap ik, ja. En dat vind ik dan ook niet jammer. Ik bedoel, het is het, dan had ik moeten zeggen... nee, ik wil geen juryvoorzitter zijn... want ik wil meedoen. Ja. Maar je hebt je geen moment over getwijfeld? Nee, absoluut niet. Ah, nee. oké. Okay. Nou, en, uh, dat... en het is dan weer te danken... aan, uh, aan de heer uh, uh, André Donker. Laat ik dat even zo zeggen. Want die, is natuurlijk, die heeft ook... Uh, flink wat... ideeën... En, en, en mee te vertellen... in, uh, in Zandvoort... Ja, André is onze gewaardeerde vicevoorzitter van Pride of the Beach in de stichting LBTNZ. En hij is degene die gezorgd heeft dat jij de juryvoorzitter bent geworden. Ja. Hij is ook degene geweest die ervoor gezorgd heeft dat ik de allereerste Pride Expo mocht doen vijf jaar geleden. Kijk. Ja, ik. Ik veranker me steeds meer in Zandvoort. Ja, daar ben ik heel blij mee. Ik, uh, ik herinner me ook nog een prachtige fotoshoot die je voor mij gedaan hebt op, uh, op mijn balkon. Waar mijn halve woonkamer voor verbouwd moest worden omdat ik op het balkon een fotootje moest maken. Juist. Ja. Precies. Ja. Dus dat uh, amateur valt wel mee hoor. Ik moet zeggen dat ging allemaal heel professioneel. Uh. Oh, dankjewel, dankjewel. Maar zien we je binnenkort uh, uh, weer in Zandvoort? Even gewoon los van de foto-expositie ja zeker ja ja ja ik kom uh, regelmatig uh, volgende week zou ik maar niet de de, de pardon de, de week daarop ben ik een aantal dagen achter elkaar ook in Zandvoort oké okay. met met camera maar, ja. met camera natuurlijk nou, dan ja. zorg ik, laat het even weten, dan zorg ik dat ik een goede outfit aan heb. Uh, als ik uh, de straat op ga, dat het niet per ongeluk een verkeerde Heel outfit goed. gefotografeerd wordt. Afgesproken. Ja, dus de, lezenaar, de luisteraars die zeggen: van... Nou, ik wil toch nog iets uh, meer weten over die. Uh, René Zuiderveld, die kan natuurlijk altijd jou googlen en dan komt hij vanzelf op allerlei sites terecht. Uh, ja. Waar je prachtige foto's van jou uh, kan vinden. Leuk dat je dat. Uh, Dank je wel. Ja, natuurlijk. Uh, en uh, we kijken eruit uh, naar het uh, volgende interview... en naar de inzendingen die er allemaal uh, gaan komen. Ja. en een, een ja, heel heel Naar de juryrapporten. Ik verheug me er zelf ook op. Gelukkig. Dus mensen insturen. Insturen. Gewoon doen. Oh, uh, dat is ja. een heel belangrijk punt. Waar moeten ze ze naartoe sturen? heb ik dat nou toevallig even niet in mijn hoofd. Kan jij dat even zo uit je hoofd zou weten? Ah, uh, natuurlijk kan ik dat natuurlijk wel even vertellen. Zou je dat even, want dat heb ik, kijk, ik heb, hoofd in mijn ho ik heb een hoop in mijn hoofd. Maar adressen en zo, dat, dat moet ik dan altijd weer opzoeken. Ja, nou, ik heb het gelukkig hier bij de hand. Als mensen een oh, foto insturen, moeten ze die insturen naar vijf jaar. Het nummertje vijf en dan jaar. Apenstaartje prideatthebeach.com. Um, en daar kunnen ze de foto's heen sturen. En die foto's moeten dan wel een goede bestandsnaam hebben... waarin je vermeldt de categorie, het jaartal... de voornaam van de fotograaf... de achternaam van de fotograaf. En dat is het. Goed zo. Want dat zou ik dus... Nou, dank je. Is dat ook opgelost. Dat is ook weer opgelost. Juist. Dan wens ik jou nog een heel fijn weekend. En tot binnenkort. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel, René. Dag. We hebben genoten van heerlijke muziek. Uh, we hebben eerst geluisterd naar Hurts van Emily Sandé. En daarna van Losers van Baltasar. Uh, ja, Losers. We gaan het nu hebben over de Formule 1. Er zijn natuurlijk altijd winnaars en verliezers. Maar Formule 1 daar zijn er geen echte losers bij. Aan de telefoon hebben we, uh, als het goed is... Ik mijn computer vastlopen. Robert van Overdijk. Of... Ja. Helemaal goed. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, ja, we willen graag terugkijken en, en ook vooruitblikken, blikken. Maar beginnen we even met terugkijken op de informatieavond, hoe die is verlopen. Ja, nou ja, uh, uh, leuk om hier te zijn deze ochtend. Uh, ja. Na een lange tijd weer een informatiebijeenkomst gehad met de inwoners van Zandvoort. Ja. Volgens mij uh, zaten we in een, in een digitale meeting met uh, 120, 130 mensen... ...en uh, daar, wij terug uh, op, een, uh, op een hele positieve bijeenkomst. En, en wat me opviel uh, uh, ten opzichte van vorig jaar... ...vorig jaar was het natuurlijk wel heel positief... ...maar merkte je dat mensen nog een beetje onzeker waren wat, wat, wat gaat er gebeuren... ...wat betekent dat voor mij, kan ik mijn straat nog wel in, in het weekend... ...en, en, en nou, je, je merkt het in het afgelopen jaar dat het heel veel meer duidelijk is geworden... En, en wat opviel was dat die, uh, dat die positieve boventoon eigenlijk nog veel meer is gaan voeren, denk ik, de afgelopen tijd. En dat iedereen er enorm naar uitkijkt. Nou, dat is in ieder geval uh, goed nieuws uh, voor de circuit en voor de Formule 1 natuurlijk. Ja. Um, uh, wat is, uh, ik heb uh, gelezen, nou, we gaan het Guinness Book of Records ook uitnodigen, heb ik begrepen. Om meteen maar die grootste fietsenstalling ter wereld uh, uh, <laughs> ja. op te laten nemen. ja. Doen we dat ook? Ik bedoel, als we dan toch de grootste fietsenstalling hebben. Nou ja, ik, ik, ik, ik, ik weet niet eens of dat het een categorie is in het Kinders Book of Records. Dat is ah. eigenlijk wel een hele interessante. Ja. Maar uh, nou, leuk dat jij erover begint. Toen wij anderhalf jaar geleden voor het eerst bekendmaakten dat uh, de fiets een heel belangrijk onderdeel was van ons mobiliteitsplan. Toen werd er een beetje om omgelachen. Van joh, wie, wie verzint dat nu? Uh, uh, en inmiddels zien we dat het ook gewoon heel veel navolging krijgt. En, en wat ik vorige week ook zei, zelfs het Parijse Olympisch Comité wil dolgraag weten joh, hoe ziet zo'n fietsenplan er dan uit. Olympische Spelen Parijs uh, 2024. Ja. Die hele stad zit natuurlijk ook vol. Uh, dus ja, wij Nederlanders zijn natuurlijk gewoon, uh, uh, gewoon een fietsland. En omdat het nu uh, de zon schijnt of het een klein beetje regent of breven, wij zijn gewoon gewend om op de fiets te stappen. Uh, uh, we, we hebben schitterende fietspaden in Nederland. Volgens mij één op de drie. En, en het zal me niet verbazen als bijna één op de twee Nederlanders... inmiddels in plaats van een traditionele een elektrische fiets heeft... Ja. is het natuurlijk ook gewoon in deze regio een schitterend vervoersmiddel. Dus uh, wij hebben altijd gezegd... de trein is, is de backbone van ons plan. Uh, opgewaardeerd spoor. Heel veel mensen met openbaar vervoer. Daarnaast heel veel mensen op de fiets. Uh, dan, dan denk ik dat we uh, uh, zaken best goed uh, uh, op de rails hebben. Dat klinkt heel erg goed. De Zandvoortse politiek kan hier nog wat van leren. Want daar is uh, parkeerproblematiek altijd uh, struikenpunt <laughs> nummer 1. Uh, ja. Fietspaden zijn altijd pas struikenpunt nummer 4 geloof ik op het lijstje. Oké, okay, oké. Okay, uh, okay. Maar uh, misschien dat we uh, na dit evenement, als we dat gaan evalueren... Uh, daadwerkelijk wat meer moeten investeren in de fietsbereikbaarheid uh, van het prachtige Zandvoort. Ja, Volgens mij is, is, is Zandvoort prima uh, per fiets te bereiken. Uh, en zien we dat ook op de zonnige dagen heel veel gebeuren. In ieder geval achter mijn huis langs uh, zeker. Maar uh, nou, zoals ik zei, volgens mij uh, is er een positieve houding en vibe in, in Zandvoort. Iedereen is natuurlijk nu ruim een jaar evenementeloos. Het ziet er zomaar eens naar uit dat wij het eerste, uh, uh, allereerste hele grote evenementen in Nederland gaan worden dit jaar. Ja, ik kan me ook zomaar voorstellen, wij kijken er in ieder geval enorm naar uit. En ik kan me ook zomaar voorstellen dat, uh, dat Zandvoort en de regio daar ook naar uitkijkt. Nou, dat is heel goed om te horen. En als uh, uh, het OMT nu negatief adviseert en de regering uh, de rug niet recht houdt maar uh, meegaat met het uh, advies, dan uh, mogen er maar natuurlijk geen uh, mensen komen. Of weinig mensen nou, komen. ja... Ja, kijk, uiteindelijk als je ziet wat er nu gebeurt. Uh, ik, ik sprak gisteren wat, uh, wat, wat strandpachters. Nou, daar zie je langzaam ook de glimlach een beetje terugkeren op het gezicht. Uh, als je naar uh, het aantal besmettingen uh, kijkt. Als je nu kijkt naar hoe snel het gaat met de vaccinatiegraad. We zitten natuurlijk met z'n allen, want dat is denk ik het belangrijkste. De komende weken te wachten op uh, de wetgeving die in de maak is. Hè, die moet nog door de Eerste Kamer uh, heen. Joh, wat is nu de status, juridische status van het vaccinatiepaspoort? Uh, wat betekent het als jij uh, wel één prik hebt gehad, maar nog geen twee? Uh, wat betekent dat jij officieel corona hebt gehad, geconstateerd door een huisarts... En, en je dus antilichamen zou hebben? Dus als daar duidelijkheid over komt... Uh, gekoppeld aan wat we vorig jaar in de zomer ook zagen... dat het aantal besmettingen automatisch in de zomer al een beetje uitdooft... Uh, dan staan we er denk ik gewoon heel positief uh, uh, voor. Als je naar het openingsplan van de overheid kijkt... en die stappen uh, als we die keurig zouden gaan halen... en natuurlijk kan er altijd iets gebeuren... Uh, uh, uh, variant nummer 8 uh, uh, uh, uh, uh, steekt de kop op. Dat is allemaal in die glazen bol kijken. Dat, maar als je kijkt naar de dag van vandaag... en dan een aantal maanden doorkijkt richting september... Uh, dan zijn wij wel heel positief gestemd. Ja, gelukkig. De GGD heeft al aangegeven dat ze uh, voor 1 juli uh, verwachten... dat iedereen uh, de eerste prik heeft gehad. Die hadden we net ja. in de uitzending uh, aan het begin van deze uitzending. Uh, ja, en als de vaccinsleveranties uh, zouden door blijven gaan... dan zouden we natuurlijk in september iedereen ook de tweede prik uh, gehad kunnen hebben die hem wil. Nou ja, of, of, of een heel groot gedeelte. Ja. En dan, dan afhankelijk van wat er uit die wetgeving komt... zou je de rest op kunnen vangen met uh, bijvoorbeeld de testcapaciteit. Hè, wat nu ook uh, aangetoond is dat dat prima werkt. Uh, dat opgeteld bij uh, heel veel mensen die die de besmetting al ondergaan hebben en, en uh, automatisch al antilichamen hebben. Dus als je dat allemaal bij elkaar optelt... natuurlijk moet er dan echt nog wel wat gebeuren. Maar we zitten ook nog uh, begin mei en we hebben het hier als begin september. Dus als je ziet de afgelopen periode wat er in een paar maanden tijd kan gebeuren... dus ook in positieve zin, ja. uh, dan, dan nogmaals ziet het er voor ons denk ik gewoon heel goed uit. Ja, dus we, we gaan er eigenlijk allemaal maar vanuit dat het uh, gewoon gaat doen. We gaan voorbereiden en uh, aan de slag. Nou ja, wij hebben ook geen andere keus. Uh, wij hebben altijd gezegd, zonder publiek gaan wij gewoon niet rijden. Nee. Uh, dat zou ook doodzonde zijn, inmiddels na 36 jaar, iedereen kijkt er naar uit. Er hebben 315.000 mensen hebben een kaartje gekocht. Dus uh, dat, dat, dat, daar wil niemand aan denken om dat te moeten doen. En dat betekent dus dat wij in de voorbereidingen doorgaan alsof uh, dat we gewoon met een vol huis gaan rijden. Uh, want daar moeten we ons op voorbereiden. Nou, volgens mij hebben we uh, bijna de, de laatste hand gelegd aan de evenementvergunning, mobiliteitsplan is klaar, dus wij zijn ook zo goed als klaar om te starten met de opbouw van het evenement. Nou, daar gaan we natuurlijk nog niet mee starten, daar heb je eerst wat meer zekerheid voor nodig, ja. maar ook dat zal ergens uh, uh, gaan gebeuren. Dus wij bereiden ons voor in, uh, op een volhuis. En wanneer is voor jullie nou het, uh, het ultieme go-go uh, no -go moment? Ja, dat, dat, dat. Die, die, terecht die die vraag stelt voor die, die vraag krijg ik heel vaak gesteld. En ik heb ook iedere keer gezegd, joh, wij gaan daar geen datum aan hangen. En we weten wat we uh, aan opbouwtijd nodig hebben. Nou, idealiter is dat om en nabij de, de acht weken. Nou, tel maar terug vanaf september. Uh, dan, dan, dan zit je ergens rondom uh, juli. Maar inmiddels hebben we al zoveel gesprekken met leveranciers gehad. Uh, en zijn we in Nederland zo innovatief dat als het uh, bij wijze van spreken nog een week of twee weken lang het gaat duren voordat er een definitief besluit valt vanuit een overheid. Want nogmaals, zij zijn degene die besluiten, niet wij. Ja, dan, dan passen we daar een mouw aan met, uh, met leveranciers. Iedereen staat te springen om een bijdrage te kunnen leveren aan het evenement. Dus uh, er is... Zoals we nu uh, zien, uh, wat is het vandaag, 15, uh, 15 mei, is er nog ruim de tijd om die beslissing te nemen. Dus een vast moment, go-no-go no -go moment, hebben wij voor onszelf niet gepland. Oké, okay, Nou, dat, uh, dus we, we, dat zijn fingers crossed. Uh, iedereen uh, duikt natuurlijk dat het uh, mag doorgaan. Um, ja. en dan, uh, zijn het, ik heb ook gelezen dat er heel veel over duurzaamheid uh, te doen is. Dit wordt, de groenste, wordt het echt de groenste Grand Prix uh, ooit. Ja, kijk, uiteindelijk hebben wij ons dat ten doel gesteld. En een ja. belangrijk deel halen we daar uh, al in... door middel van het mobiliteitsplan. Nogmaals, als jij ruim 30% met de trein laat komen... ook nog eens een keer 30% met de fiets... een aantal mensen lopend... En, en pas het laatste restje komt met een auto of een touringcar... dan is dat al uh, een hele belangrijke bijdrage... in die groene doelstelling. Maar ik, ja. ik zeg altijd, joh, een groen evenement... Uh, organiseren bestaat niet. Ja, dat bestaat wel. Dan moet je geen evenement organiseren. Uh, dus het evenement aan zich is natuurlijk geen uh, uh, vervuilend evenement. Evenementen uh, uh, zijn vaak wel of niet duurzaam op het moment dat je heel veel mensen van A naar B moet uh, bewegen. Uh, verder hebben we natuurlijk nagedacht over hoe dat we bijvoorbeeld met plastic omgaan. Uh, we zijn in contact met een aantal organisaties waaronder ...natuurlijk de beheerder van het duingebied... Ja. Uh, ...de belangrijkste is. Maar die doen dat samen met Natuurmonumenten... ...en Staatsbosbeheer. Ze hebben een veertiental plannen aan het uitwerken. Uh, bovenop de plannen die ze al hebben... ...om die de komende periode... ...en de komende jaren een plekje te gaan geven... ...in de directe regio. Uh, dus ik denk dat wat binnen onze macht ligt dat wij dat absoluut doen om dit, de groenste Grand Prix uh, op de kalender te maken. Ik denk dat dat ook gewoon gaat lukken. En dat blijft overigens niet bij jaar 1. Sommige zaken hebben net iets langere aanlooptijd nodig. Dus die, die groene uh, doelstelling die blijft ook de komende jaren gewoon van kracht. En daar zullen wij ieder jaar uh, proberen wat elementen aan toe te voegen. Nou, het is natuurlijk fantastisch. En het vervult natuurlijk ook wel van trots... dat het uh, uh, uh, zo groen gaat worden dat wij daar straks uh, uniek in zijn. En dat mensen vanuit Parijs al willen kijken... hoe we dat gaan doen met het fietsmobiliteitsplan. Nou, met het fietsplan zeker. Ja. Nou ja, eens. Hè? Nogmaals, het... zo snel kan het gaan van een beetje... Uh, uh, uh, een beetje om, om, om uit... Nou, niet, niet uitgelacht geworden, maar er werd een beetje... Uh, met fondsen de windbrouweren tegengegeven... Ja. wie zit dit nu? Uh, en dat dat dan wat navolging gaat krijgen, inderdaad. Niet alleen uh, nationaal, maar ook internationaal. Ja, natuurlijk zijn we daar zeker wel trots op. Ja, daar werd inderdaad wat smalend over gedaan. En, uh, Precies. En nu heb je echt iets dat mensen zeggen van... Uh, wow, dat is blijkbaar ook mogelijk. Ja, exact. Uh, natuurlijk heeft het allemaal te maken met de komst van de elektrische fiets. Hè? Die, daarmee wordt je, je range natuurlijk ineens een heel stuk uh, groter. Maar goed, uh, die zijn er nu eenmaal. Laten we daar ja. ook gewoon gebruik van maken. Ja, en je moet het natuurlijk wel weer kunnen opladen om weer naar huis te fietsen... Uh... Uh, ja, nou, met de huidige capaciteit, uh, uh, ik geloof niet dat mensen vanaf uh, 60 kilometer deze kant op komen fietsen. Uh, dus in een straal van, uh, van 25, 30, 35 kilometer, nou, dat geloof ik wel. En volgens mij, uh, op en neer moet dat makkelijk op een batterijtje kunnen. Ja, dat lijkt me inderdaad. Nou, we zijn heel erg blij dat het uh, allemaal de goede kant op gaat. Uh, waarschijnlijk horen we binnenkort wel weer in de uitzending voor een, uh, voor een update. Ja, uh, graag. Geen enkel probleem. Blijf we graag op de hoogte, de luisteraars ook. Wat er allemaal gebeurt en hoe het speelt. En uh, ik zou zeggen bedankt voor uh, de bijdrage. En hopelijk tot binnenkort. Heel goed. Jullie ook, dankjewel. Fijn weekend. Goed zo, fijn weekend.